Jan van der Putten met het NOS Journaal. Station van Tilburg melding. Het treinverkeer ligt stil en uit één trein worden reizigers gehaald. De politie weet niet hoe die melding binnenkwam en of er ook iets verdachts is gevonden. Er is een onderzoek gaande naar wat er precies aan de hand is. De afsluiting van station Tilburg kan gevolgen hebben voor bezoekers van twee festivals. Dance Tour in Tilburg en Decibel in Hilvarenbeek. Oud-CIA-baas John Brennan overweegt president Trump voor de rechter te slepen. Hij wil voorkomen dat nog meer hoge functionarissen, net als hij, hun veiligheidsbevoegdheid kwijtraken. Twitterhuis liet onlangs weten dat Brennan voortaan geen toegang meer krijgt tot vertrouwelijke gegevens van de inlichtingendienst. President Trump besloot dat nadat Brennan felle kritiek had. Hij noemde Trump onder meer een landverrader vanwege zijn omgang met Poetin. Trump dreigt nu ook van negen andere kritische functionarissen de veiligheidsbevoegdheid in te trekken. Lombok is vandaag opnieuw getroffen door aardbevingen. Eerst één met een kracht van 6,3. Later vandaag was er een beving van 6,9, waarvan het centrum in zee lag. Volgens persbureau EP veroorzaakte de bevingen paniek... en viel de elektriciteit uit in delen van Lombok. Kiki Bertens heeft het tennistoernooi van Cincinnati gewonnen. In de finale versloeg ze de Roemeense nummer 1 van de wereld, Simona Halep, in drie sets. 2-6, 7-6 en 6-2. Door haar overwinning stijgt Bertens een week voor de US Open op de wereldranglijst naar de 13e plaats. Maarten van der Weijden heeft Vraneker bereikt in zijn 200 kilometer lange zwemtocht langs de Friese steden. In alle steden en dorpen staan toeschouwers om aan te moedigen. Van der Weijden haalt geld op voor onderzoek naar kanker. Hij vertrok gisteren om half vijf ochtends uit Leeuwarden en hoopt daar maandagavond weer terug te zijn. Het weer vannacht tamelijk bewolkt en kans op een bui, het koelt af tot 17 graden. Overdag een bui, soms ook zon en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Is it my turn to wish you were lying, here? I tend to dream you when I'm not sleeping Is it my turn to fictionize my world? Or even imagine your emotions I'll tell myself anything Get up, get up, get up Let's make love tonight Wake up, wake up, wake up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 I'm uh -huh. i'd be without you a sense without you i'd without you yeah a sense of without you i'd without you i'd without you i'd without you die inside, GFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. GFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Station van Tilburg is ontruimd vanwege een bommelding. Het treinverkeer ligt stil en uit één trein worden reizigers gehaald. De politie weet niet hoe die melding binnenkwam en of er ook iets verdachts is gevonden. Er is een onderzoek gaande naar wat er precies aan de hand is.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 of anything